5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal hoogleraar Misha de Winter over vechtscheidingen, kinderen en hulpverleners. Eerst krijgt u het NOS journaal van Evoud de Jong. De dood van de broertjes Ruben en Julian valt de jeugdzorg niet te verwijten. De zorg is niet perfect gegaan en er zijn verbeterpunten. Maar al met al was de zorg voldoende. Dat concludeert de inspectie jeugdzorg na een uitgebreid onderzoek. De negenjarige Ruben en zijn broertje Julian van Zeven uit Zeist... waren bijna twee weken vermist tot hun lichamen... 19 mei van dit jaar werden gevonden in een sloot. Hun vader heeft ze vermoord en pleegde daarna zelfmoord. In Italië is het nieuwe proces begonnen tegen Amanda Knox. De Amerikaanse wordt verdacht van de moord op haar Britse huisgenote Meredith Kircher in 2007. In 2009 werd ze veroordeeld. Ze zat twee jaar in een Italiaanse gevangenis. Ook haar toenmalige Italiaanse vriend Raffaele Solicito werd in deze zaak schuldig bevonden. De twee werden in 2011 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Italiaanse Hof van Cassatie besloot begin dit jaar dat de zaak helemaal opnieuw moet worden behandeld. Amanda Knox is zelf niet bij het proces. Tegen Amerikaanse media zei ze dat ze niet het risico wil lopen dat ze nog een keer naar de gevangenis moet. In Rotterdam woedt een grote brand in een voormalig afvalverwerkingsbedrijf. De vlammen slaan uit het dak van het gebouw. Er komt veel rook vrij die de Maastunnel intrekt. De tunnel is daarom in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het gebouw werd vorig jaar gekocht door ondernemer Henny van der Most. Die wil er een pretpark in bouwen. Minister Dijsselbloem heeft overlegd met oppositiepartijen over aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Veel partijen zeggen dat ze bepaalde plannen wel willen steunen als ze er maar iets voor terugkrijgen. Het overleg gaat morgen verder. Volgens de oppositiepartijen zijn er nog geen beslissingen genomen. In Turkije krijgen minderheden als de Koerden meer rechten. Premier Erdogan heeft daarvoor een aantal maatregelen aangekondigd. Zo mogen kinderen op privéscholen les krijgen in andere talen dan het Turks. De maatregelen worden gezien als een poging om een eind te maken... aan het al 30 jaar durende conflict met Koerdische rebellen in Turkije. De hervormingen zijn juist nu hard nodig... omdat het in landen om Turkije heen erg onrustig is, zegt correspondent Bram Vermeulen. Denk aan die oorlog in Syrië, denk aan de problemen die de Turken ook hebben... in. In Irak de onrust daar. De Turkse regering kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven dan ook nog het Koerdische vredesproces in eigen land te laten vastlopen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat stroom winnen uit urine. Die stroom zal worden gebruikt om het kantoorgebouw aan de Rijnstraat in Den Haag te verwarmen. Naar verwachting wordt het kantoor over ongeveer twee jaar in gebruik genomen. In een vijfde deel van het gebouw komen watervrije urinoirs te staan waarin de urine wordt opgevangen. Die urine gaan we behandelen in een uh, nieuwe techniek. Dat is een urinebrandstofcel, waarbij we elektriciteit kunnen winnen uit de urine en ammoniak en fosfaat ook terug kunnen winnen uit de urine. Vandaag werd ook bekend dat Amsterdam een fabriek gaat bouwen... die fosfaat uit het rioolwater wint. De fabriek levert de gemeente een besparing op van 400.000 euro. Meer dan twintig jaar na de val van de Duitse muur... rijden er nog altijd zo'n 32.000 Oost-Duitse trabantjes rond. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse Dienst voor het Wegverkeer. De trabant met zijn kunststofcarrosserie staat symbool voor de DDR-tijd. Ze zijn geliefd bij verzamelaars, maar worden wel steeds zeldzamer. Twintig jaar geleden reden er ruim 100.000 trabies rond op de Duitse wegen. In 1991 kwam de laatste trabant uit de fabriek. Het weer. Ook morgen en woensdag is het droog met volop zon en een stevige oostenwind. Smiddags is het 14 tot 17 graden. Komende nacht neemt de wind wat af en liggen de minima tussen 3 en 8 graden. Donderdag en vrijdag toenemen de bewolking en kans op regen. Vrijdag is het met 18 tot 21 graden een stuk zachter. Dan de verkeersinformatie. Erwin De Hart. Ja, je hoorde het al in het journaal zo even. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in het centrum van Rotterdam... is een brand ontstaan en de rook komt in de Maastunnel terecht. De Maastunnel is daarom in beide richtingen afgesloten. Verkeer moet via de ring omrijden. En dat uh, zorgt voor langere dagelijkse files op de ring van Rotterdam. Verder komt er nieuws uit uh, Zwolle, de A28 Hogeveen richting Amersfoort. Daar staat namelijk 6 kilometer door een aanrijding... tussen Afrit Omme en Knoop het En er zijn nog steeds twee rijstroken dicht.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 Aanstaande donderdag de uitreiking van de Radio 6 Soul ⁇ Jazz Awards. Met optredens van onder andere Ruben Heijn, Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. De Radio 6 Soul ⁇ Jazz Awards. Donderdagavond live op Radio 6 en Cultura 24. Radio 6 Soul ⁇ Jazz. Grotere wonen. Je eigen bedrijf. Meer vrijheid. Voor welke financiële keuze sta jij? Hoe pak jij dit aan?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 Het is zeven minuten over vijf. Komend uur Italiaanse reacties op de zoveelste regeringscrisis in Rome. Eerst gaan we naar Rotterdam in verband met de brand... in een voormalig afvalverwerkingsbedrijf. Uh, Hendrik Willem Hofs, onze correspondent in Rotterdam. Hendrik Willem, uh, wat weet jij over hoe de situatie daar nu is? Nou, er komen nog steeds behoorlijke zwarte rookwolken uit uh, dat voormalig afvalverwerkingsbedrijf. Uh, AVR -gebouw. De kathedraal wordt het ook wel genoemd. Het is een, ja, een groot reizig gebouw met uh, zilveren platen aan de buitenkant. Het wordt al een uh, half jaar niet meer gebruikt. Het is verkocht aan Henny van der Most, de ondernemer die er een pretpark van wilde maken. Maar nu staat het dus uh, in de fik. Uh, daar werd uh, gesloopt. Er waren sloopwerkzaamheden. Of daar de brand bij ontstaan is, is nog niet duidelijk. Maar de gevolgen zijn wel redelijk uh, flink. Vooral voor het verkeer en de omwonenden. Veel rook dus. Zoveel dat de Maastunnel die er eigenlijk net Naast uh, begint van zuid naar noord. Dat die is afgesloten in beide richtingen. Je hoorde het net ook al in het verkeer. En dat betekent dat uh, ja, het verkeer in Rotterdam... Uh, behoorlijk wat higgere heeft en vastloopt op dit moment. Ja, ik begrijp net dat Van der Most bij RTV Rijnmond uh, is geweest... dat hij heeft gezegd dat, dat er knallen zijn gehoord... en dat dat uh, volgens hem waarschijnlijk veroorzaakt is... door ontploffende gasflessen. Heb jij daar iets over gehoord? Ja, ik heb het hem ook horen zeggen uh, dat er explosies zijn gehoord... Dat hij er enorm van geschrokken is, want ja, het is toch ook voor hem wel een uh, soort van levenswerkje. Hij was trots toen hij hier in Rotterdam aankondigde dat hij speelstad Rotterdam zou gaan oprichten op dat voormalige uh, afvalverbrandingsterrein. Um, hij schijnt ook niet verzekerd te zijn voor de brand. Dus ja, wat er met dat speelstad gaat gebeuren, dat is nog maar even afwachten. Maar het is uh, ons nog even alle hens aan dek, met name voor de brandweer. Omdat het een lastig uh, gebied is om bij te komen. Het ligt aan het water. Er zijn ook blusboten bij aanwezig. Die zorgen voor de uh, watertoevoer voor de brandweer. Om deze brand onder controle te krijgen. Maar is in een uurtijd toch wel behoorlijk opgeschaald naar een zeer grote brand. En ook grip 1 dat betekent dat alle hulpdiensten nu uh, gecoördineerd worden vanuit één punt. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat de aansturing ook erg belangrijk is om die brand zo snel mogelijk uh, te blussen. Ja, het ligt aan het water. Hoe, hoe ziet de rest van de omgeving eruit? Kan je daar een beeld van schetsen? Ja, uh, het is daar een hele druk punt, want het is de opening van de Maastunnel. Het is waar je de Maastunnel in rijdt vanaf Rotterdam-Zuid. Er komt heel veel verkeer samen. Uh, de, de SS Rotterdam, uh, het voormalig stoomschip, ligt aan de andere kant, maar de wind waait niet die kant op. Uh, dus het is een zeg maar, knooppunt van woonwijken, havengebied, uh, verkeersaders. Dus een heel moeilijk en lastig gebied om, uh, om bij te komen voor uh, brandweer. Dank. Um, Hendrik Willem-Hofs voor dit moment. Uh, je houdt ons op de hoogte de komende uren hoe dat daar verder gaat. En uh, nogmaals voor de mensen die net inschakelen. Doordat die rook de tunnel intrekt, de Maastunnel... is die in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Jeugdzorg pleit voor betere richtlijnen bij vechtscheidingen. Nu kan er te weinig worden gedaan voor kinderen... wanneer er een echtscheiding is die uit de hand loopt. We hopen natuurlijk dat iedereen sneller zich hiervan bewust is. Uh, wij hopen ook dat, uh, dat, dat ouders ook weten en zien van... ja, we moeten dit niet zo lang laten voortduren. En wij hopen dat ze ook sneller stappen naar zaken als mediation, uh, et cetera. Uh, om toch ja, snel tot een, een stabiele situatie voor de kinderen te komen. Hopen, meer is het niet dus. Ja, op dit moment is het hopen. En wij doen deze aanbevelingen dus ook, ook richting uh, nou ja, de bewindspersonen. En uh, nou ja, dat we, er, ja, we gaan er eigenlijk vanuit, dat is meer dan hopen... dat er in Nederland hier echt een discussie over op gang komt. Dat zei de hoofdinspecteur voor de jeugdzorg, Gemma Tiele. En dat deed ze naar aanleiding van de presentatie van een rapport... over de dood van de twee broertjes uit Zeist, Ruben en Julian eerder dit jaar. Mischa de Winter is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Is het wat u betreft ook goed dat dit nu uh, op de agenda wordt gezet? Dat er een discussie komt? Ja, dat is natuurlijk al, uh, dat is altijd goed. Uh, alleen ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat, ja, dat, dat het denk in termen van, uh, van protocollen en richtlijnen... en dan hopen we dat er een discussie op gang komt... dat vind ik eerlijk gezegd een beetje... Ja, te veel van wat we, wat we in het verleden ook al gedaan hebben. Uh, waar het wat mij betreft om gaat, en dat is heel duidelijk gebleken bij, bij, bij dit gezinsdrama, maar ook bij heel veel andere gezinsdrama's, is dat, dat er eigenlijk een situatie ontstaat waarin mensen zo rollenbollend en vechtend uh, over de straat rollen ten koste van de kinderen, dat er eigenlijk niemand meer uh, het gezag heeft om die mensen uh, tot de orde te roepen. Men is zo verstrikt in zijn eigen in zijn eigen gevecht en in zijn eigen emoties... Uh, dat de vraag is van ja, wie, wie, wie heeft het gezag om in zo'n soort situatie voor de kinderen op te komen. En ik denk eerlijk gezegd dat je dat met nog meer richtlijnen uh, eigenlijk niet onder controle krijgt. Nee, want, want dat is ook wat jeugdzorg in ieder geval nu zegt. van ja Wij, wij kunnen er niks mee. Daar, ik bedoel, daar hebben ze gelijk in. Ze, ze hebben niet de bevoegdheid iets te doen voor de kinderen als er een vechtscheiding is? Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat, dat in Nederland, er is een kinderrechter en die kan, die kan een gezin, die kan ouders onder toezicht stellen. Maar daar, dus als het echt uit de hand loopt, daar is ook een terughoudendheid in. Dat is ook terecht, om, want je kunt niet alle, alle gezinnen waarin een echtscheiding speelt onmiddellijk onder toezicht stellen. Want ja, dan komt een kwart van, Nederland onder, van de Nederlandse ouders onder toezicht misschien. Maar waar we het wel met elkaar over moeten hebben is van hoe kunnen we er nou voor zorgen? Wat kunnen we voor maatregelen treffen? Uh, om als het echt daadwerkelijk uit de hand loopt... Om, uh, om, om daar op een effectieve manier toch een soort van gezag te vestigen. En wat is dan volgens u een, een goede manier om dat te doen? Nou ja, kijk, wat we nu hebben is een systeem van, er is een kinderrechter en die kan een gezinsvoogd aanwijzen en een ondertoezichtstelling. Maar ik denk dat dat eerlijk gezegd niet, niet, niet voldoet. Hè. Een gezinsvoogd is iemand die, die een heleboel gezinnen onder zijn, onder zijn hoede heeft. Die kan daar dus echt, ja, zeker in dit soort extreme situaties niet dicht genoeg bovenop zitten. En ik denk eerlijk gezegd, en er zijn ook wel voorbeelden van, ik denk eerlijk gezegd dat we meer moeten denken aan het mobiliseren van, van mensen in de omgeving van, van zo'n gezin, van familieleden... Uh, uh, mensen die om dat gezin heen zitten, die er veel dichter op zitten dan, dan professionals, om die te mobiliseren om als mensen er blijk van geven dat ze het zelf niet meer onder controle kunnen houden, uh, dat, we, dat we een deel van het gezag, en vroeger had je peetouders bijvoorbeeld, uh, dat mensen in de omgeving van het gezin uh, meer gezag krijgen over, over zo'n situatie te, om kinderen te beschermen ja. tegen ouders die, die het zelf dus kennelijk niet meer aankunnen. Terwijl die wellicht ook vaak partijdig zijn, hè? Als een vechtscheiding is, dan, dan zie je dat de ouders van een van die echtgenoten vaker achter zijn eigen kind gaat staan. Ja, en wat we dus zouden moeten doen, en er zijn ook wel mooie voorbeelden van, je hebt bijvoorbeeld tegenwoordig eigen krachtconferenties en een programma dat heet Science of Safety. Hè. Dat is een, uh, een programma, waar dat zijn allemaal uh, methoden waarbij uh, zeg maar familieleden, hè, dus je zou je kunnen voorstellen familieleden van beide kanten, bij elkaar geroepen worden... door een gezinsvoogd of door een kinderrechter. En waar met elkaar bekeken wordt... van hoe kunnen wij nou met elkaar zorgen... ten faveur van die kinderen... om die kinderen te beschermen... tegen deze uit de hand gelopen ruzies. Hoe kunnen wij ook met elkaar voor zorgen... dat we, ja, dat we die zaken in de gaten houden. Dat kunnen professionals niet alleen... En wij mikken wat, wat mij betreft de laatste decennia... veel te veel op, ja, op die, op die gezinsvogden die natuurlijk toch op afstand zitten... die niet genoeg tijd hebben. Um, uh, en ik denk dat, dat mensen in de omgeving van die gezinnen... Veel meer, het, ja, eigenlijk ook veel meer medeverantwoordelijk gemaakt moeten worden... Uh, voor, voor ja, zeg maar het bewaken van de belangen van die kinderen. Ja, en ze moeten dat natuurlijk ook wel willen uiteindelijk, daarin terechtkomen. Ja. Maar mijn ervaring is dat als het gaat om de belangen van kinderen... Dat He, ze het dus ook vaak een, willen? Dat mensen, ja, mensen, de meeste mensen in Nederland, die, die, ja, kinderen gaan ze zeer ter harte. En, uh, en mensen uh, ja, vinden ook het vaak ontzettend moeilijk om dat zich voor hun ogen te zien afspelen. Dat kinderen te, du te dupe worden van, uh, van echtscheiding. Maar wat, we, wat wij eigenlijk doen is de omstanders meer en meer buitenspel zetten. Want we, ja, we, we, we gaan dan naar de kinderrechter of we gaan naar een gezinsvoogd. En ik denk eigenlijk dat we de omgekeerde kant uit moeten. Namelijk dat we die omstanders er veel meer bij moeten betrekken. En een soort veiligheidscirkel moeten maken van omstanders rond zo'n vechtscheidend gezin. Goed, dank voor uw uh, suggestie daarvoor. De, de staatssecretaris van Rijn die gaat een heleboel partijen uh, vragen... wat ze ervan vinden. Wellicht komt hij ook bij u terecht. Okay. Dank u wel, Micha de Winter. Dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, je zei het al. De Maastunnel is in beide richtingen dicht. En daardoor staat het ook vast in beide richtingen bij die tunnel. Maar ook bij de Erasmusbrug door omrijders. Omrijden kan je het beste doen op de Ring van, Amst van Rotterdam. Sorry. Ze omrijden via de Ring van Rotterdam. Al staan daar ook natuurlijk dagelijkse files. En dan het nieuws bij Zwolle. Uit de A28, hoge veen richting Amersfoort. Er staat een lange file tussen afrit Nieuwleuzen en knoop het -en -Broek, 9 kilometer. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Tientallen illegale zwerven al enige tijd door Amsterdam. Eerst zaten ze in de kerk, toen in een vluchtflat. Die flat moeten ze vandaag verlaten. Dan hoorden we eerder van Jeroen de Jager... dat ze vanavond in ieder geval voor één nacht kunnen slapen... in de voormalige filmacademie van Amsterdam. Um, Jeroen ja. de Jager, dat is een oplossing voor deze mensen voor één nacht. Weet je of ze daar ook gebruik van gaan maken? Ja, de meeste die, wat kunnen ze anders? Anders slapen ze vanavond op straat en het wordt best koud vannacht. Dus de meesten die kiezen daar wel voor denk ik om mee te gaan. Het is nog even de vraag of het lukt om daar veldbedden te krijgen. Ondertussen worden hier de spullen wel verzameld. De koffers die staan hier allemaal klaar voor de vluchtflat. Ze hebben de boel ontruimd vanmiddag. Alle kamers die hier zijn, want hier zaten 180 mensen de afgelopen maanden... Alle kamers zijn opgeruimd, een beetje netjes achtergelaten. Dan gaat het straks. Ik denk om vijf uur. They, they close the flat at five o'clock. Ja. Ja. Ja. Five o'clock. alles. Yeah, yeah, And then you can go to uh, Ote 301 yeah. Nee, nee. Nee, nee. On not... the street. On the street. Oh, you go on the street. Yeah. You're not going to the film academy. Uh... No. On the street. Kijk, er zijn dus ook mensen die hier uh, op straat gaan slapen. Yeah. Ja, er is dus nog steeds geen definitieve oplossing voor deze groep van 180 vluchtelingen. Die eerst op de tentenkamp in de Notweg zaten. Vervolgens uh, in de vluchtkerk belanden. Nu hier in deze vluchtflat een paar maanden. En al die tijd worden ze ook gevolgd door uh, Jasper Klapwijk. Uh, je werkt uh, voor een zorginstelling, maar je bent er ook... Ik werk voor een zorginstelling als stratege, als beleidsadviseur. Met uh, nee, pakken aan, mooie regio's. Dat dan weer wel. Ja. Uh, uh, ja, niet echt een activist om zo te zien, hè. Dat, is, nee. dat, dat is wel zo. Uh, ik ben ook diaken in de Hervormde Kerk. En uh, uh, van daaruit. Uh... Al die tijd deze mensen gevolgd, hè? Uh, Rappel, en nu staan ze weer op straat. Ja, dit is uh, de vierde keer volgens mij uh, zo langzamerhand. En uh, ja, het wordt zo langzamerhand ook wel een beetje uh, tragisch. Uh, elke keer is er weer onzekerheid. En dan is er weer een korte periode waarin er een uh, ja, soort uh, min of meer stabiele situatie is. Ja, hier hadden ze rustpsycholoog. Ja. Ik sprak een uh, psycholoog vandaag die zei... Ja, het gaat weer beter met deze ja. mensen. En dit levert weer heel veel ja. onrust op. Ja. Zo was het in de vluchtkerk ook al. En ja. daarvoor was dat ook zo uh, op het tentenkamp van de, aan de Notweg in Osdorp. Ja, elke keer is het weer gewoon een, uh, ja, een, uh, een, een, uh, ja, een onderbreking, zullen we maar zeggen, en weer zoeken en stressen. Dat is het elke keer. En uh, ja, ik heb het wel te doen met deze mensen. Want het ziet er niet naar nou uit dat er een definitieve oplossing kon, nee. uh, komt. Ze kunnen op hun kop gaan staan, ze kunnen vluchten van kerk naar flat naar Kamp. Het gaat niet gebeuren, uh, volgens nee, mij. Niemand weet waar, waar ze nou eigenlijk naartoe moeten. Er is voor vanavond wel wat geregeld, maar ik hoor ook een hele hoop mensen zeggen van nou ja, we gaan toch gewoon nee, de straat dus zij op. We gaan de straat ja. op bijvoorbeeld. Ze we gaan gewoon uh, buiten slapen. Om ja te maken wat het probleem is. Ze staan gewoon op straat. Wij zijn hier, zeggen ze. We are here. Ja, dat is dus ook het probleem. Ze zijn hier, ze mogen hier niet zijn. Ze kunnen niet terug naar het land van herkomst... ...hoe graag ze dat ook zouden willen. En ze kunnen ook niet naar een ander land... ...want hun uh, vingerafdrukken zijn uh, vastgelegd. En dus worden ze over de grens gezet... ...op het moment dat ze weggaan. Goed. Ik loop heel even hier het hoekje om... ...want er werd geschilderd ook uh, vanmiddag. En uh, dan hebben ze hier om de flat geschilderd... En dat is in hun lijn van denken een spreuk van Gandhi. The greatness of a nation can be judged by the way its refugees are treated. De grootheid van een land kan worden beoordeeld aan de hand van hoe de vluchtelingen worden behandeld. Jeroen de Jager hoorde u vanuit Amsterdam. De politieke verhoudingen in Groot-Brittannië komen steeds meer op scherp te staan. Met name die tussen de Conservatieve Partij en Labour, zoals ze wel vaker is gebleken in de geschiedenis. De partij van premier Cameron gaat de strijd aan op dit moment met de langdurige werkloosheid en blijft ook bezuinigen. For the first time, all voor het eerst zullen langdurig werklozen die in staat zijn te werken... iets terug moeten doen voor hun uitkering. Dat zei George Osborne, de Britse minister van Economische Zaken... tijdens het partijcongres van de conservatieven. No one will be ignored or left without help. But no one will get something for nothing. Help to work and in return work for the dole. Because a fair welfare system is fair to those who need it... and fair to those who pay for it too. Niemand zou meer zomaar iets voor niets krijgen... want een eerlijk sociaal stelsel houdt niet alleen rekening... met de mensen die er gebruik van maken... maar ook met de mensen die het betalen, Aldus Osborne. Ik praat verder met correspondent Anne Sane in Londen. Eh, Londen, Anne, het klinkt alsof de conservatieven... daar ook een participatiestaat willen. Eh, wat zou dit plan in praktijk gaan betekenen voor de Britten? Ja, waar dat de nieuwe plan eigenlijk op neerkomt... is dat er strengere regels komen voor langdurig werklozen... die een uitkering krijgen. Uh, nu krijgen mensen zonder baan een half jaar lang... Uh, zogenaamde Jobseekers Allowance. Uh, daarin moeten ze zich elke week melden bij het arbeidsbureau. Uh, en daarna worden ze opgenomen voor een reïntegratieprogramma. Dat uh, duurt uh, zo'n twee jaar. Uh, de conservatieven willen dat veranderen in een nieuw programma. Uh, dat doorloopt totdat je een baan gevonden hebt. Uh, en in dat programma moet je verplicht aan het werk blijven... of werk aan blijven nemen. Hoe laag betaald dat ook is. Ook al moet je bijvoorbeeld vuil rapen op straat. Je moet dat werk aannemen. Of je moet je elke dag melden bij het arbeidsbureau. En als je je niet aan die regels houdt, dan heb je kansen je uitkering tijdelijk of uiteindelijk helemaal te verliezen. En is dit echt een koerswijziging van de conservatieve partij? Dit plan op zich is... Ja, je kunt het eigenlijk wel zien als, als een koerswijziging. De taal van de conservatieven wordt steeds harder. Uh, ze zeggen bijvoorbeeld wel dat ze langdurig werkloosheid... Uh, weer een kans willen geven in de samenleving... door ze aan een baan te helpen. Maar ze willen het mes wel meteen aan twee kanten snijden. Want uh, het gaat de conservatieven vooral om de mensen... Uh, die voor de verzorgingstaat betalen. Uh, want, zeggen ze, uh, Britten die hard werken voor hun geld... hoeven niet te betalen voor mensen die thuis zitten en niks doen. En, en daaruit. Blijkt maar weer dat de conservatieven aan de kant staan van de werkenden en mensen die huizen of grond bezitten. Gisteren ook bijvoorbeeld weer tijdens de eerste dag van het partijcongres. Toen maakte premier Cameron bekend dat hij een programma om de huizenmarkt te stimuleren eerder in zal gaan voeren dan gepland. Hiermee kunnen mensen die een huis willen kopen makkelijker geld lenen. En hoeven ze niet jarenlang te sparen voor een aanbetaling. De conservatieven kiezen dus duidelijk de kant van de mensen met een baan en mensen met geld. En wat stelt Labour daar tegenover? van nou, Labour kiest in hun plannen voor mensen die aan de onderkant van de samenleving staan. Uh, zij vinden dat uh, rijke mensen nog steeds het meest profiteren... van uh, de kleine vooruitgangen die de Britse economie boekt. Uh, tijdens het Labour-partijcongres dat vorige week gehouden werd... Uh, lieten ze ook weten dat uh, ze de steeds maar stijgende energieprijzen willen bevriezen. Uh, anderhalf jaar lang. Zodat mensen uh, met lagere inkomens ook geld overhouden... en er zwinters uh, niet te koud bij zitten. Uh, waar het eigenlijk in het algemeen op neerkomt... is dat Labour uh, wil. Uh, de ja, minder wil bezuinigen en juist meer uit wil geven om de economie te stimuleren. Terwijl de conservatieven zeggen dat ze zullen blijven bezuinigen... zelfs tot nadat de economie weer op gang is... zodat de Britten niet meer voor financiële verrassingen komen te staan. Anne Sane was dat vanuit Londen. Dan de mantel die koning Willem-Alexander aanhad bij zijn inhuldiging. Daar is steeds veel onduidelijkheid over geweest... of het nou wel of niet het origineel uit 1815 is geweest. Aangepast, al dan niet toen koning willem hem aanhad bij zijn inhuldiging. Kunsthistorica Dieuwke Grijpma wilde het naadje van de Kous weten. Zij schreef er een artikel over voor de Volkskrant vandaag. Goedemiddag. Hallo, en u stelt, hij is nieuw, uh, dat wil zeggen van na de oorlog. Uh, want u heeft een dossier in handen gekregen... waar allerlei informatie in stond over die mantel. Wat, wat was het voor informatie? Het is een uh, dossier dat zit in een Zwitsers archief. Daar zitten brieven en rekeningen in die betrekking hebben... op het werk van de Zwitserse couturier... voor uh, de inhuldiging van koningin Juliana in 1948. En die brieven en rekeningen die uh, aan de hand daarvan... Uh, uh, wordt nu echt duidelijk bewezen... dat er in 1948 een nieuwe koningsmantel in Basel gemaakt is. De woonplaats oorspronkelijk van deze Erwin Dolder. Uh, dus ja, wat, uh, wat eigenlijk al uh, min of meer vaststond... dat is nu echt uh, bewezen. Want, want die rekeningen, daar staan allerlei stoffen op... met allerlei prijzen. Ja. Kan dat niet ook geweest zijn... Uh, voor de aanpassing van de uh, originele nee, nee. mantel? Nee, nee, nee. nee, nee. Um, er is een, um, een, um, een interieurzaak in Basel geweest die heeft uh, een, een nieuw uh, fluweel, zijde fluweel geleverd, ook uh, een zijdevoering voor uh, een nieuwe mantel. Dat wil zeggen voor uh, de fluwele kant van de mantel en uh, hij is ook op het atelier van die mensen genaaid. Uh, de dochter daarvan, uh, van uh, de, de familie Klingelen, die, die die zaak had, die uh, zei... Oh, mijn moeder was zo trots. Die zei altijd, wij hebben de kreuningsmantel voor de Nederlandse koningin gemaakt. Uh, er is uh, uh, ook een rekening uh, van een firma die de oude uh, goudgeborduurde leeuwtjes overgezet heeft... van de oude mantel op de nieuwe mantel. En uh, er is een verklaring van een, een bondwerkerij die destijds het bond gemaakt heeft. Uh, dus het hermelijn, nieuw hermelijn voor, uh, voor de voering en voor de pellerin en, en voor de rand die uh, langs het fluweel zit. Terwijl ik begreep vandaag uh, van onze redactie dat ze bij de RVD nog steeds niet overtuigd zijn hier, hiervan. Uh, wat is uw ja. verklaring daarvoor? Nou, ja. De Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, nee, die doen natuurlijk zelf geen onderzoek. Die krijgen informatie aangeleverd en uh, ja, die moeten ze dan uh, doorgeven. Uh, wie hen dit verteld heeft... Uh, nou ja, ik neem aan dat het uit de hofkringen ko komt, uh, het verhaal. Zij houden dus vast aan het verhaal dat dit de oude is. Uh, ja, of het nou Willem-Alexander is of zijn moeder... Uh, uh, ik kan het u niet vertellen. Maar ja, ze zullen toch uh, wel uh, vandaag of morgen een keer door de bocht moeten, neem ik aan. En reageren op die, uh, op die rekeningen ja. van u, want ja. daar bent u nu uh, meegekomen. Mevrouw Grijpma, ik dank u wel voor uw toelichting. Okay, Goedemiddag. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Turner Bart Deurlo wil uiteraard graag meedoen aan de Meerkampfinale. Dan hebben we het over het WK Turnen, dat aan de gang is in Antwerpen. Uh, Edwin Cornelissen, gaat het hem lukken? Uh, daar ziet het wel naar uit voor, alsnog. De kwalificaties die zijn nog bezig. Die duren tot uh, morgenmiddag. Dus uh, Bardurlo moet lang wachten voordat hij weet waar hij echt aan toe is. Maar zelf is hij al in actie gekomen. Het was een wat wisselvallig optreden. Het begin was weifelend. Hij leek erg nerveus. En met name op uh, brug en rek ging het toch lelijk mis voor Bardurlo. Rekstok, zijn favoriete toestel op papier. Daar viel hij zelfs van af. En dat betekende dat het wel een lastige missie ging worden. Maar het leek wel een soort van breekpunt in de wedstrijd. Want na die val op rek ging het alsmaar beter. Op vloer, voltige en ringen. En kwam er alsnog een acceptabele score van boven de 85 punten uit. Een score waarmee hij, schat hij zelf in... wel gekwalificeerd zou zijn voor de meerkampfinale. De beste 24 turners uit het veld die, die gaan daarvoor door, daarna door. Dus wat dat betreft is Bart, Bart Durlo vol goede moed. Maar morgenmiddag dan weet hij pas echt zeker waar hij eindigt. Maar hij gaat er dus zelf wel vanuit dat de meerkampfinale haalbaar is. En dan straks om 6 uur Epke Zonderland. Ja, daar gaan we natuurlijk met bijzondere interesse naar kijken. Het is het eerste grote toernooi van Epke Zonderland... sinds de Gouden Olympische Spelen. Hij heeft alleen het NK in Nederland gedaan. Nou ja, dat was een soort van warming-up voor hem. Maar nu moet hij zich gaan meten met de rest van het internationale veld. En Epke Zonderland is eigenlijk sinds dat succes van Londen... een nieuwe graadmeter geworden voor rekstok-specialisten. Iedereen wil nu ineens gaan vliegen. En dat is ook wat Epke Zonderland wil gaan doen. In de kwalificatie zal hij het nog een beetje rustig aandoen. Niet al te veel risico nemen. In ieder geval de verzorging dat hij bij de top 8 hoort. Want uh, ja, dan ben je gekwalificeerd voor de finale. Dat is natuurlijk het doel voor Epke Zonderland. En dan in de finale, ja, dan wil hij weer gaan vlammen. En dan moet je niet denken aan zo'n triple zoals in Londen. Die drie vluchtelementen achter elkaar. Maar hij gaat voor twee keer twee. Iets minder risico dus. Maar zijn inschatting is dat dat genoeg moet zijn om wereldkampioen te worden. En dat zou dan voor het eerst zijn in uh, zijn carrière. Terwijl hij al die andere prijzen alles heeft bemachtigd. We gaan trouwens niet alleen naar Epke Zonderland kijken. Maar ook naar Juri van Gelder. Want die gaat ook gooi doen naar de ringenfinale.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 Steeds meer mensen doen het. Op pelgrimage naar Santiago de Compostela. Ik heb het bijgehouden, het was 2670 kilometer. Ze zou ons ook een te begeleiden bij deze tocht, maar ze is vrolijk. Verhalen van mensen die ver van huis, dicht bij zichzelf komen. Vanavond in De Weg naar Santiago, om 10 voor 8, RKK, Nederland 2. Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projecta15.nl Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half zes, Ewout de Jong.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 In Rotterdam woedt een grote brand in een voormalig afvalverwerkingsbedrijf. Die brand gaat gepaard met hevige rook die de Maastunnel intrekt. De tunnel is daarom afgesloten. De hulpdiensten adviseren mensen om het gebied in Rotterdam te vermijden... omdat veel wegen zijn afgesloten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat stroom winnen uit urine. De opgewekte stroom zal worden gebruikt om een nieuw kantoorgebouw te verwarmen. Eerder vandaag maakte de gemeente Amsterdam al bekend dat ze een fabriek gaan bouwen die fosfaat uit het rioolwater wint. Het fosfaat kan als grondstof worden verkocht aan kunstmestfabrikanten. En het topstuk van de textielbiennale in het museum Rijswijk is door een bezoeker per ongeluk onherstelbaar beschadigd. Een vrouw raakte verblind door het zonlicht en liep dwars door het kunstwerk van geel en blauw garen heen. De kunstenaar, de Amerikaan Gabriel Doe, maakt volgende week een nieuwe installatie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Riemstra met het weer. Het is prachtig weer met volop zon. Wel staat er een stevige wind. Nu windkracht 3 tot 6 uit het oosten. Vanavond en vannacht blijft het helder. En het blijft ook flink waaien uit het oosten. Windkracht 3 tot 5. De temperatuur daalt naar een graad of 6 in het westen van het land. Tot 4 graden in het noordoosten. En morgen vroeg is het koud. Maar het wordt opnieuw een zonnige dag. De temperatuur stijgt naar zo'n 14 tot 17 graden. De wind blijft uit het oosten waaien, is in het binnenland matig, windkracht 4. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Woensdag is het ook nog droog met veel zon. Donderdag komt er meer bewolking opzetten. In de nacht van donderdag op vrijdag of vrijdag overdag gaat het waarschijnlijk regenen. En daarna is het wat wisselvalliger, maar ook iets hogere temperaturen, zowel overdag als s'nachts. Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Er staat alles bij elkaar. 90 kilometer file in Nederland. Dat is een uh, normale avondspits te noemen voor een maandagmiddag. Um, het grote verkeersnieuws is natuurlijk de afsluiting van de Maastunnel in Rotterdam Centrum. Uh, omrijden, dat moet u niet lokaal doen. Dat doet u via de grote snelwegen, want anders komt u geheid vast te staan. Op de A28 Hogeveen richting Amersfoort bij Zwolle Zuid staat nog 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de melding van het spoor, want tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor rijden nu geen treinen. Dat komt vanwege een brand in een trein. De vertraging is meer dan een uur. Terwijl u zich ontspant in de Finse sauna op Hof van Saxe, koken uw kinderen een heerlijk sterrengerecht in de Kookacademie.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 Ja, zeven minuten over half zes is het. We gaan naar Rotterdam om te kijken en te horen vooral... hoe het is met die grote brand in het voormalige afvalverwerkingsbedrijf. Henrik Willem-Hofs, uh, wat weet jij als laatste nieuws over die situatie? Nou, ik sta nu aan de voet van uh, wat ze hier de kathedraal noemen. Zo'n groot glanzend gebouw met twee grote pijpen. En naar boven bovenin, daar uh, is de brand uh, geweest. Het, uh, er komt nog wat lichte rook uit. Het lijkt erop alsof de brand weer de brand uh, onder controle heeft... Um, uh, ik kan de bluswerkzaamheden aan deze kant niet zien, want die zullen vooral vanaf de andere kant gedaan zijn. Er was net wel een hoogwerker die erbij werd gehaald. Maar de rookontwikkeling die is voorbij. Um, de Maastunnel die is nog wel gestremd. De lichten hier staan nog op rood en het is hier heel stil. Normaal gesproken hoor je alleen maar verkeer voorbij razen, dus dat is op zich wel een uh, vreemd beeld. Maar de brandweer lijkt dus de situatie onder controle te hebben. Ja, en wat, wat hebben ze bekendgemaakt verder over, over wat er vrijkomt... of wat, wat, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn? Nou, er zijn wel metingen verricht. Wat daar de uitkomsten van zijn, uh, die zijn bij mij nog niet bekend. Uh, van de Mossa hebben gezegd dat er in ieder geval... geen asbest in het uh, gebouw aanwezig is. Uh, ik liep net hier naartoe uh, door de wijk Oud-Sjaarloos... en daar uh, hing toch wel een behoorlijke... Uh, Dikke rookwolk in de wijk zelf. Dus ja, gezond zal het nooit zijn. Maar of er ook echt gevaarlijke stoffen in zitten, dat is nog niet bekend. Goed, dank. Hendrik Willem Hofst, was dat vanuit Rotterdam. De beurs in Milaan staat vandaag onder druk. De rente loopt op in Italië. Ook de druk op de Italiaanse regering Letta neemt toe. Want het is onduidelijk of Italië nieuwe verkiezingen wacht. Nu afgelopen weekend vijf ministers uit de partij van Berlusconi zijn opgestapt. Correspondent Rob Zoutberg peilt alvast de stemming... bij het Huis van Afgevaardigden in Rome. Piazza Montecitorio, plek van het congres, het Italiaanse parlement... Belangrijke twee dagen die er nu aan staan komen. Woensdag in ditzelfde congres hierachter. De vertrouwensstem waar premier Letta om heeft gevraagd. kan er een doorstart komen van zijn regeringsploeg, een Letta 2. Maar zover is het nog niet en vandaag is dus de dag van het overleg in de achterkamertjes. Een governo En niet me En de meneer die hier voorbij komt met de zonnebril dicht op de neus geklemd zegt, ja, ik vind het eigenlijk niet zo erg wat Letta nu overkomt. Ik heb nooit van zijn regering gehouden. Veel te veel gefocust op de politiek van Europa. En dat is niet goed voor Zuid-Europa. Zuid-Europa heeft sterke regeringen nodig. Spanje heeft een sterke regering nodig. Griekenland heeft dat nodig. Nee, van Letta moet ik helemaal niks hebben... Een cosa van irresponsabili, veramente. Irresponsabili, si? Perché? Beh, perché non c'era bisogno di arrivare a questo. Mevrouw die hier voorbij loopt met een klein tekkeltje, die hier in de buurt buurtwand zegt: Ik vind het absoluut onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Zo'n. Onverantwoordelijk gedrag van politici, die ministers die zijn teruggetrokken. Een regering die ineens aan de grond zit. Terwijl er zoveel belangrijke beslissingen genomen moeten worden in Italië. Je ziet het vandaag, zegt ze, met de beurzen, de beurzen die ontzettend onder druk zijn komen te staan. Renteverschil dat weer omhoog is gegaan. Er wordt alleen maar aan partijpolitiek gedacht. c'è uno scenario, neanche medio termine dat we insomma. en Inmiddels wordt hier de wacht ceremonieel gewisseld. Drie smetteloos wit geklede jongens van de marine met geweren op de schouder gaan naar de poort toe om het parlement te bewaken. We hebben fiducia in de president nel en president Napolitano. Lei lavora qui in het congres, Je no. No? No. Ik ben Milanese voor een, impre een imprenditore. Ondernemer uit Milaan die loopt hier voor het congres en zegt: Het is absoluut onbegrijpelijk wat er gebeurt. Is. Het was niet nodig om die ministers terug te halen... en daarmee weer de toekomst van Italië ja, op onzeker te zetten. Dat betekent dat nieuwe verkiezingen ja, dus geen oplossing bieden. Ja, zegt deze ondernemer, ik ben er toch van overtuigd... dat we uiteindelijk de rug zullen rechten... en uh, uiteindelijk tot bezinning zullen komen... dat woensdag nogmaals Letta de vertrouwensstem krijgen... Italianen willen verder komen en zeker nu geen maanden gaan verliezen aan het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Uh, view, Woensdag hier dus de vertrouwensstem en de regering Letta. En dan krijgen we nog een toetje daarop. Vrijdag de stemming over de Senaatzetel van Berlusconi. Wat dat betreft theater genoeg deze week in Rome. Nu hoorde correspondent Rob Zoutberg woensdag. Dan is dus die vertrouwensstemming in het parlement. Dan moet premier Letta zijn politieke leven... als premier-regeringsleiders zien te overleven. Nu Coldplay, Speed of Sound. Speed of Sound uit 2005. Erwin de Hart, de verkeersinformatie. Ja, de Speed of Sound is niet te horen in het centrum van Rotterdam... want de Maastunnel is in beide richtingen nog steeds afgesloten. Er is rook in de tunnel en dat is ontstaan natuurlijk door brand van een vuilverbrandingsbedrijf. Um, daarom zou ik omrijden via de ring van Rotterdam, de snelwegen. En niet uh, via de binnenstad, want er zijn uh, veel wegen afgesloten. En veel wegen staan ook gewoon vast door omrijders. We hebben nog een lange file op de A28. 9 kilometer uh, richting Amersfoort bij Zwolle-Zuid. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. En tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor... rijden nog steeds geen treinen vanwege een brand in een trein. De vertraging is meer dan een uur. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse overheid staat op het punt loketten te sluiten. De Republikeinen en de Democraten worden het namelijk maar niet eens over de nieuwe begroting. En als er voor middernacht Amerikaanse tijd nog geen akkoord is... dan gaan verschillende diensten automatisch op slot. Honderdduizenden ambtenaren worden dan naar huis gestuurd. Musea, nationale parken sluiten de deuren. En bijvoorbeeld pensioenuitkeringen worden later uitbetaald. Philip Marij is econoom van de Rabobank en hij volgt de Amerikaanse situatie op de voet. Goedemiddag. Goedemiddag, het is amper voor te stellen dat een overheid op slot gaat, uh, maar het is wel eerder gebeurd hè in Amerika? Nou, eigenlijk was het in de jaren zeventig en de jaren tachtig eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld in Amerika. Dat eigenlijk bijna elk jaar bij de begrotingsonderhandelingen dat de overheid de enige dagen op slot ging. Ja, en dat kost een hoop geld, denk ik dan. Ja, het, als je kijkt naar de historie dan zie je dat dat uh, meestal ongeveer een procentpunt van de economische groei in zo'n uh, kwartaal afhaalde. Ja, dus, dus dat wil zeggen dat uh, de oneenigheid wel heel groot moet zijn als je daarop laat aankomen. Hoe reëel is het dat, dat het dit keer gaat gebeuren? Ja, er zit op dit moment heel weinig beweging in. En je ziet ook dat de rechtervleugel van de Republikeinse partij dit uh, heel hard wil spelen. Ze willen, kosten wat het kost, Obamacare om zeep helpen. Dat, en, dat is nou, de ja, nieuwe zorgwet he, van Obama is, die morgen ja, ingaat. Ja, die gaat morgen in en daar hebben de democraten 50 jaar voor gestreden. En ja, die zullen dat dus ook niet opgeven. Maar ja, tegelijkertijd de Republikeinen... die willen dat kosten koste wat het kost voorkomen. Dat is uh, niet op een normale manier gelukt. Dus nu proberen ze het uh, op deze manier uh, te doen. Want hoe gaat dat dan? Ze zijn aan het onderhandelen over die begroting. En dan dreigen ze, als jullie dit en dat niet veranderen... aan de zorgwet, dan steunen wij de begroting niet. Nou, eigenlijk uh, moet je per 1 oktober een, een begroting hebben... want je een nieuw fiscaal jaar hebt. Nou, dat is weer niet gelukt. Uh, het alternatief daarvoor is wat men noemt... een continuing resolution. En daarmee geef je de overheid het recht om geld uit te geven. Uh, zodat de overheid kan open kan blijven. Alleen de conditie die daaraan gesteld is door de Republikeinen is dat er geen geld richting Obamacare gaat. Ja, dat is dus iedere keer wat er gebeurt. Uh, het Huis van afgevaardigden stuurt zo'n resolutie richting de Senaat. Nou, de Senaten zijn de democraten de baas. Die sturen het terug en daarbij halen ze die voorwaarden eruit. En zo gaat het heen en weer op dit moment. Ja, en als ze er nou vannacht niet uit zijn gekomen, hoe lang kan het dan duren dat, dat overheidsdiensten uh, op slot gaan? Nou, normaal gesproken duurt het uh, gemiddeld zes à zeven werkdagen, zo'n zo shutdown. Uh, maar de laatste keer in de jaren negentig heeft het uh, 21 werkdagen geduurd. En dat is bijna een hele maand. Dus zo lang zou het eventueel kunnen gaan duren. En als je kijkt naar wie er last van heeft, hè, behalve de economische groei... welke bedrijven hebben daar vooral mee te maken? Nou, ja, met name bedrijven die de overheid als klant hebben. Hè. Bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, hè, die, uh, waarmee overheidspersoneel vliegt. Uh, ook, maar ook de bedrijven in de defensieindustrie bijvoorbeeld, hè. Met, met name... Kleine bedrijven, die hebben het heel moeilijk, want die kunnen dat gewoon minder lang uitzingen dan hele grote bedrijven. Ja, en, en ziet u de democraten bewegen op het punt van Obamacare? Nee, ze hebben hier 50 jaar hebben ze hier voor, voor geknokt om, om dit er doorheen te krijgen en dat gaan ze nu niet, uh, nu niet op, opgeven. Ja, en Obama zelf, speelt hij dan nog een actieve rol vandaag om, om dit allemaal te voorkomen dat het misgaat? Het nou ja, is onduidelijk wie er op dit moment met wie praat. Uh, Obama heeft al wel aangegeven dat hij sowieso zijn veto uit zal spreken... over uh, een voorstel om Obamacare uh, niet van geld te voorzien. Goed, nou, het worden spannende uren daar in uh, Amerika. Uh, we weten nu wat er op het spel staat. Dank voor uw uitleg, meneer Marij. econoom van de Rabobank. Ja, vandaag de tweet van Jeroen Recour, PvdA-Kamerlid. Die uh, twitterde dat hij een dagje meeloopt met een uitzendbureau in Haarlem. Goedemiddag, meneer Recour. Goedemiddag. Uh, ik neem aan niet omdat u zelf op zoek bent naar een nieuwe baan. Nee, zeker niet. Ja, als Kamerlid weet je het nooit. Hè. Het kabinet uh, kan in theorie morgen vallen. Maar ik was zeker niet op zoek naar een baan voor mezelf. Want ik heb een prachtige baan. En wat ik ging was... u dan doen? Nou, ik was aan het kijken hoe dat nou in de praktijk gaat. Dat bemiddelen tussen mensen die werk zoeken en mensen die werk in aanbieding hebben. Want op dit moment loopt de werkloosheid vreselijk op. Kijk, in de grootste uitdaging van het kabinet om mensen aan het werk te hebben. Er zijn ook allerlei plannen voor om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar ja, dat is toch wel goed om gewoon eens in de praktijk te gaan kijken. En wat zag u? Wat viel u op? Ja, meerdere dingen. Aan de ene kant, uh, als je de mensen spreekt. Hè, ik ben gewoon naast een intercedent gaan zitten met die intake state. En ik ben meegeweest geweest op, uh, op uh, bezoek bij een werkgever. En als je dan eerst in instantie de mensen spreekt die werk zoeken. zeg ik: wil wel graag, maar bijvoorbeeld hè, een jongen die, wilde, die had er ervaring mee. Die moest schoonmaakwerk doen. Vijf uur lang werd hij betaald. En het werk, dat werk ging minimaal zeven uur duren. En, je zeg, en Ik vond dat niet terecht. Maar die Polen die kwamen. Die doen dat in een moordend tempo, werken harder door en zijn wel bereid om voor minder uh, salaris en, en, en slechtere voorwaarden het werk te doen. Ja, en nou, welke die, wat conclusie trekt u daar dan uit? Nou ja, er zijn twee conclusies. Eén uh, is: als je in Nederland werkt, moet je voor dezelfde arbeidsomstandigheden, dezelfde voorwaarden werken. Het kan niet zo zijn dat als je naar een ander land van de Europese Unie komt. Dat je voor mindere voorwaarden gaat werken, want dat is gewoon concurrentievervalsend. De andere kant is, en dat hoorde je bij iedereen, de Polen, en de Polen wordt een beetje het synoniem voor mensen uit Tsjechië of Polen of, of waar dan ook, het voormalig Oost-Europa, werken keihard. Op zichzelf lijkt me dat een positieve kwalificatie. En die jongen zei ook... ja, om een beetje respect te houden bij die mannen... moest ik even hard meewerken. Dus ik kan keihard werken, zei hij. Ik zei de Polen. Ja, want uh, dat geldt, als ik u zo beluister... niet voor alle Nederlanders. Uh, u vond ze niet allemaal even gemotiveerd? Uh, het, het probleem van veel mensen... Uh, om, om in, via een uitzendbureau werk te krijgen... zo begreep ik uh, uh, daar... is ook omdat een aantal mensen toch zeggen... ja, ik wil wel maar... En dan komen er een aantal voorwaarden. En die maar in deze markt met enorme werkloosheid kan je eigenlijk niet meer stellen. Want uh, je moet gewoon een goed cv' hebben, je moet uh, een werkervaring hebben. En op het moment dat je niet nou, het gaat met de zes poten bent, dan ben je eigenlijk niet goed bemiddelbaar. Uh, dus de, de, de, de, de, de roep van, de, van die mensen in het uitzendbureau was... alsjeblieft, mensen, stel je eisen niet te hoog. En, en vindt u dat als mensen te hoge eisen stellen... dat dat moet meewegen bijvoorbeeld bij het vaststellen van, van een WW-uitkering? Uiteindelijk is, er, is, de, is die regel al zo. Hè? Op het moment dat jij uh, een wel uitkering krijgt, maar dat niet accepteert... Ja. dan kan dat gevolg hebben voor je uitkering. Maar goed, dat is het eind van het traject. In eerste instantie wil je natuurlijk gewoon... want de meeste mensen willen gewoon aan de slag... Uh, alleen moet je zorgen, moet je jezelf investeren als dat mogelijk is... om zo goed mogelijk gekwalificeerd uh, te verschijnen... of dat nou bij een uitzendbureau is of direct bij een werkgever. Wat bijvoorbeeld wel ontzettend goed werkt, heb ik vandaag geleerd... is dat je de eerste paar maanden, als je in de bijstand zit... gewoon met een bijstanduitkering aan de slag kan bij een werkgever. Daar hoorde ik een heel aantal keren positieve opmerkingen over. Want dat geeft degene die uit een uitkering komt... de gelegenheid om weer te wennen aan het werkproces. En dat geeft de werkgever... Uh, wat meer zekerheid. Maar ik kan gewoon even kijken wat voor vlees er in de Kuip is. Dus dat vond ik een ontzettend goede maatregel. Al met al een nuttige dag voor u. Hè? Meneer Recoer van de PvdA, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Ja, uit cijfers van GGD-instellingen blijkt dat veel Nederlanders zich eenzaam voelen. 30% voelt zich wel eens alleen, 8% zegt zelfs zeer eenzaam te zijn. Soms gaat het om mensen die ziek zijn of die geen werk hebben. En het zijn niet alleen ouderen zoals vaak wordt gedacht, merkt verslaggever Martijn van de Zanden. Op deze mooie maandagmiddag zijn hier in het buurtcentrum De Orient in Rotterdam een paar mannen aan het biljarten. Zij zijn niet eenzaam, zeggen ze. Totaal niet. Kent u wel mensen die eenzaam zijn? Die zie je wel en die ken ik wel ook. Hoe merkt u dat aan die mensen? Dat zie je aan de houding en. Uh, ja. de hele. Uh, doe me laat. Uh. Is het een schrikbeeld voor u? Het is wel een schrikbeeld, ja. Het is wel een angstig iets, eenzaamheid. Dag meneer T. Je spreekt met Linda van Buurtwerk. Toch voelen steeds meer mensen zich wel eenzaam. Hoe is het met u? Wat merkt ook Linda van de Stichting Buurtwerk? Ja, het is al misschien één of twee jaar geleden dat we het al merkten. Uh, dat... Er is ook een stukje digitalisering. Dat mensen meer achter hun computer zitten en minder buiten komen. Uh, zijn er zijn ook buurthuizen die uh, dichtgaan. Hoe erg is het als je eenzaam bent? Contact heb je nodig. Dat is, uh, zit toch uh, ergens in de primaire baasbehoefte uh, naast eten en drinken. En hoewel het vaak om ouderen gaat. Ik uh, kan wel even mevrouw Jacobsen bellen. En vragen of dat zij u, uh, bij u eventjes langs kan gaan. Uh, want heeft u nog boodschappen in huis. Hebben ook steeds meer jongeren last van eenzaamheid. Jongeren die vrienden hebben, die gaan graag hangen. En jongeren die geen vrienden hebben we vinden dat toch moeilijk om dan vrienden te maken en dan ja, gaan liever achter een computer zitten dan heb je misschien wel vrienden Facebook vrienden daar kun je dan wel de hele avond mee chatten maar dat geeft dan toch een, een ander gevoel dan daadwerkelijk ergens hangen bij een bankje het is toch een ander soort contact en Facebook vrienden zijn wel ja, indirecte vrienden en uh, het contact is toch anders vaak ook wat uh, passiever het NOS Radio -in Journaal Media Overzicht hey wat uh, de bruin de kritiek op de enkelband voor gedetineerden is niets in vergelijking met de ophef die hier in België is ontstaan. Het land heeft te weinig cellen en de omstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk. Dat zegt een lid van de onderzoekscommissie tegen de Belgische omroep VRT. Zijn, dat er in Europa veel betere spoorwegmaatschappijen zijn die goed in staat zijn de beloofde hoge snelheidsverbinding te bieden tussen Nederland en België. Nou, dat was dus niet die meneer uh, die tegen de VRT sprak. Hij zei in ieder geval dat het te vergelijken is daar in België met Guantanamo B. De gevangene die uh, beschreven wordt mocht twee maanden zijn cel niet uit, terwijl het licht continu aan was. Dat maakt Belgische gevangenissen vergelijkbaar met Guantanamo B, vinden de onderzoekers. Als de Nederlandse spoorwegen verlies leiden door de Vira... hoeven ze ook minder staatssteun te gebruiken voor het gebruik van het HZL-traject. Want anders is het staatssteun, zegt de Maatschappij voor Beter OV tegen BNN Nieuwsradio. De, de Maatschappij voor Beter OV hoopt dat de NOS de concessie voor de HZL kwijtraakt. Dus Ook geen fragment. Dus nee. uh, we gaan door met het volgende bericht. Precies. Uh, het is een flinke klus in de duinen bij Schorel... het opruimen van 15.000 boomstronken. Die zijn allemaal achtergebleven na een flink aantal duinbranden. In 2011 was dat... Aan het begin van dit jaar zijn alle verbrande bomen al omgehakt... en nu worden die stobben, zoals ze heten, de wortels uitgegraven. De Schorrelse duinen stonden vol met bomen, maar die komen niet terug. Na de brand hebben de boswachters volgens RTV Noord-Holland besloten... om het duingebied om te vormen tot wat het vroeger was, een zandvlakte. En dan gaan we naar de BBC. Die signaleert een nieuwe trend, de Shakespeare-tatoeage. Nu de lichaamsversiering algemeen geaccepteerd is... val je pas echt op met een tekst van de, Brit, van de Britse toneelschrijver op je lijf. De actrice Lindsay Lohan heeft een citaat uit Hamlet... en Megan Fox tekst uit King Leard. Mag overigens ook wat minder hoogdravend. Harry Styles van de band One Direction... heeft een van deze woorden op zijn voeten laten tatoeëren. Ja, dat is... Ja, Never con staat op zijn rechtervoet en kan dan op zijn linkervoet uit Careless Whisper van George Michael. Dit was het mediaoverzicht door een technische euvel hadden we niet alle fragmenten, dus het kwam wellicht wat onrustig op u over. Dat gaan we morgen gewoon helemaal goed maken. Europees voetbal op radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. En daar prachtig zich! Goal, Ajax, SNL. in draait de bal met de tweede paal buis daar gaat hij erin. Ja. zit erin. Dat is de eerste keer dat Ajax serieus voor gevaar zorgt. De Champions League morgen in langs de lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ziggo heeft office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers.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 ...maakt wendbaar. Goed slapen is een kunst, met uw bed als basis. Kom naar de Poelman-expositie en ontdek hoe onze Hollandse meesterwerken... uw slaapcomfort verhogen. Vakmanschap in elk detail en liefde voor het ambacht. Hoe het nog beter kan, daar liggen wij nou wakker van. Kijk op Poelman.nl In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Boxspring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl